9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. In het buitengebied van Valkenswaard is een straaljager neergestort. De twee inzittenden van het toestel raakten licht gewond. Ze konden zich met de schietstoel in veiligheid brengen. Het vliegtuig is niet in brand gevlogen. De straaljager maakt volgens de politie deel uit... van het Franse Breitling Jet Team... dat geregeld meedoet aan vliegshows. Net over de grens met België, in Hechtel... is dit weekend de International Sanicole Airshow. Onbekend is nog of de straaljager daar vandaan kwam...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 Gisteren was via sms-berichten opgeroepen te komen demonstreren in het Antwerpse district Borgerhout. Een menigte die aan de oproep gehoor had gegeven, raakte slaags met de politie. Daarop werden tientallen betogers opgepakt, onder wie een van de organisatoren van de demonstratie. In de eredivisie heeft Ajax vanavond gewonnen van RKC Waalwijk. In de Amsterdam Arena werd het 2-0 door doelpunten van Schöne en Lukoki. Het weer, vanavond en vannacht helder, koelt af naar 10 graden. Morgen droog, af en toe zon en ongeveer 20 graden. En de dagen daarna wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond. We beginnen dit uur in Venlo. VVV, NEC, Richard van der Daar lijkt het beslist 0-2 in het voordeel van NEC. Uitgeweken van links naar rechts, Navarone naar voor. Prima voorzet op het hoofd van Melvin Platje. Het centrale verdedigingsduo van VVV was hem volledig kwijt. En Platje, kopdraak 0-2 voor NEC in de koel cool in Venlo. Tilburg, Willem 2 FC Twente, Ronald van der Gier. 3-0 voor Twente na een uur spelen. Debutant aan Twentse zijde binnen de lijnen gekomen. Dedrick Boyata, gehuurd van Manchester City. Verdediger komt voor Rosales en speelt ook rechtsachter. Herenveen ado racht niet meer. Ruim een uur op de klok. Ado leidt met 3-1. Wel behoorlijke mogelijkheden gezien voor Jury Schies, voor Van La Parra en voor Leeuw. Maar die gingen er niet in voor Heerenveen dat nu een soort alles-of-niet voetbal speelt. Feyenoord-Pek Zwolle, Frank uit. Goed kwartier gespeeld, het is nog 0-0. Feyenoord heeft besloten de bezit dat tempo wat op te voeren. Dat zorgt voor de nodige onrust achterin bij FC Zwolle. Maar het heeft tot nu toe nog geen schadelijke gevolgen voor de bezoekers in de Kuip. De honkballers van Nederland tegen Italië en die houtkamp. Leek al voorsprong te komen bij een 3-3 stand met 1 en 2 bezet. Een enorme verre klap was het van Wesley Connor, Maar die werd prachtig gevangen door linksvelder De Simoni. En dus staat het ook in de eerste helft van de Ik Ben nog wel honklopers voor Nederland. Nog altijd 3-3. 1973. Feyenoord, Bexwolder, Frank Villait hele grote kans voor Schaken zojuist voor Feyenoord. Eindelijk een echt grote kans voor de Rotterdammers na een demarrage van Klaas. Die zet even met de bal aan de voeten versnelling in waar het hele middenveld van Zwolle op moet passen. En vervolgens steekt hij een bal tussen de verdedigers door waar Schaken zo vrij door kan lopen. Richting Windjes. Hij wil de bal in de verre hoek plaatsen. Dat lukt alleen niet. Windjes krijgt er een hand tegenaan. En Pelle kan er dan net niet bij. Daar komt Schaken opnieuw in de korte hoek. Windjes staat daar en staat daar precies goed. Hij krijgt de bal tegen de knieën en zo houdt Feyenoord slechts een hoekschop over. En weer is Pelle kwaad, want hij had bij de vorige actie van Schaken ook graag de bal gehad. Om hem zo in te kunnen tikken. Alleen was volgens mij de Italiaan een tikje aan de later kant om... Uh... Daar aanspraak op te maken op die paas. Ik kan in ieder geval 100% begrijpen dat Schaken zelf schoot op dat moment. Nu had hij misschien wel beter de paas kunnen geven. Eh, Houdt Feyenoord dus een hoekschop over na 23 minuten voetballen. En een 0-0 stand op dit moment. De hoekschop van Vormer. Tot nu toe de hoekschoppen nog niet zo geweldig. Nu bij de tweede paal. Windjes mis. Hoe kan het zou je zeggen? Hensbal, nee zegt Wiedemeijer. Daar is de Kuiper natuurlijk niet mee eens. En de spelers op het veld eh, van Rotterdam natuurlijk ook niet. Dan komt die bal nog een keer eh, voor de goal. Palladam, die krijgt de bal niet onder controle op de borst. Gek toch als die bal hoog komt dat die man maar niet wil koppen. Hij neemt hem altijd aan op de borst. Dat deed hij al eh, bij AZ. En dat is dus niet veranderd door... Eh... De periode heen dat hij bij Parma in dienst is. En dat was natuurlijk sowieso al een tijdje het geval. Hij is nog steeds bij Parma in dienst overigens. En, maar hij had daar gewoon moeten koppen en niet aannemen. Want dan heb je in ieder geval weer een gevaarlijke kans. Opnieuw nu Pellen met een goed schot in de korte hoek. Windjes kijkt er naar, zag hem al naast gaan. En daar is Feyenoord dus met de derde kans op rij na 24 minuten voetballen. Feyenoord heeft het tempo opgeschroefd. En Zwolle moet het antwoord passen vooralsnog. Het is wachten op de goal van Feyenoord. In de kuip. Maakt Twente er nog meer of geloven ze het wel, Ronald? Ja, dat, is een beetje, dat houdt een beetje in het midden, denk ik. Na 67 minuten is er ja, niet al te veel meer. Wat noemenswaardig is om uh, nog eens met, uh, met jullie te delen. Het is uh, 3-0 in het oh, voordeel van, uh, van FC Twente. Nee, nou, ik deel graag veel met je. Maar in dit geval uh, is, er, is er niet zo heel veel. Behalve dan dat Chatty terug is uh, bij uh, FC Twente. Dijbem blessure hield hem even aan de kant. Uh, Jesse is er uh, voor hem uitgegaan. Er is juist een uh, nieuwe man bij Willem II. Haamhouts In de plaats van, uh, van Vossenbelt. Dus een, een andere middenvelder erbij. Haamhouts die zijn basisplaats kwijtraakte aan het begin van deze wedstrijd. Aan Brands balbezit voor uh, FC Twente. Met die uh, nieuwe... Nieuwe verdediger Boyata Maar Richard van de Maan. Spanning terug in Venlo. Het is Novor. De Nigeriaanse spits zojuist ingevallen voor Bergkamp bij VVV. Die 1-2 binnenkopt. Babel staat er verslagen bij. Kan het dan toch nog in de tweede helft? VVV terug in de wedstrijd. Novor 1-2. Ronald, nu wel wat te delen? Nee, nog steeds niet. Na 68 minuten is het er altijd hetzelfde. Balbezit zit voor FC Twente. Balbezit zit voor Wiskerhoff, de aanvoerder. Maar weer terug naar zijn maatje centraal achterin. Douglas die kan wel wat stapjes voorwaarts maken. Inspelen. Daar komt Chatley nog wel weer terug naar eigen helft. Uiteindelijk braafheid gevonden aan de linkerkant. Willem 2 stoort met Missy Jan. Samen met Husser zijn dat toch de mensen die voor enige gevaar zorgen namens Willem II. Maar juist eigenlijk in momenten dat Tilburgers dacht... Ja, nou zou die eerste goal wel eens aanstaande kunnen zijn... maakte Twente eigenlijk steeds een, een doelpunt. Nu Twente met een actie vanaf de rechterkant loopt Spaak. Dan gaat Castanjos nog wel stoorden op Mulder. Maar komt Willem 2 daar via Brands en Mulder wel aardig uit. Maar nog altijd op... Helft. Nog altijd Mulder, uiteindelijk Piquet gevonden aan de linkerkant via Husser. Heel veel vrijheid nu voor Mulder in de as van het veld verplaatsen zou je zeggen. Naar de rechterkant, daar waar Van Buren wel de diepte heeft gezocht. Maar dat is gezien door de braafheid. En dan neemt Twente weer over. Zo'n galante loop van Chadli die vervolgens met evenveel galans naar de rechterkant speelt. Daar waar die nieuwe verdediger Boyata de bal aanneemt. Vervolgens Tadic, Gutierrez, ja en zo speelt Twente rond. Na 69 minuten, Brahma nog eens een keer ook maar weer terug. Terug naar uh, Wiskelhof. Nee, Twente uh, ziet het uh, voorlopig allemaal wel even aan. Zal uh, gedoseerd proberen om wel in de buurt te komen van uh, Mul. Maar die uh, eerste plaats in de eredivisie komt uh, vanavond zeker niet in gevaar. Volle winst uit de vijf wedstrijden. Daar kun je gemakshalve met nog twintig minuten wel uh, vanuit gaan. Wiskerhof gaat nog eens openen naar uh, Braafheid. De man die dus uh, terugkeerde flink op zijn falie kreeg in de eerste helft van uh, McLaren. Maar nu speelt hij aan de andere kant. En is hij in elk geval van die uh, Engelse coach verlost. Speelt hij volgens mij een stuk rustiger voor zichzelf dan Wiskerhof heeft weer de bal. Ja, zo heeft Twente continu de bal. Schilder in, uh, op eigen helft nog in uh, de as. Man van een van uh, de doelpunten. Braafheid wordt opgejaagd. Tjaddy. Ja, dan gaat het mis. En dan zou er nu eens iets kunnen ontstaan voor Willem II met Hamout. Paast de bal naar Husser. Husser. Doelpunt. Ja, daar is hij. Willem II heeft het ook wel verdiend. En Husser, de man van de gave trap. Die twee keer van ver vrije trappen richting de goalschoot. En Michailov van twee keer wel in verwarring bracht. Maar niet meer dan dat. Bekroot We nu wel een prima counter van Willem II met een doelpunt. Haanouds de invaller is het die de bal verovert. Na een nonchalante bal van Chatli En dan heeft Husser wel heel veel ruimte aan de linkerkant. Bal door de benen van Michailov heen. Ik wil heel graag met jou delen Ronald dat Willem II <laughs> gescoord heeft. En dat het 3-1 is in het voordeel nog wel van FC Twente in Tilburg. 3-1 is het ook voor ADO. Toen de Heerenveen scoorde dacht ik van nou dat kan nog spannend worden dacht ik. Het kan nu ook spannend worden, maar de kopbal van Herenveen van zomer gaat naast op een vrije trap vanaf de rechterkant, 72e minuut. En daar was Herenveen toch heel dicht in de buurt van een aansluitingstreffer. Julie ziet er ook nog met zijn hoofd bij, maar de bal gaat naast. En zo blijft de dus 2 in deze bijzonder amusante wedstrijd vanaf het begin. In de tweede helft gebeurt ook genoeg, bijvoorbeeld twee keer geel zojuist voor Aaron Meijers, de linksback van Adel Den Haag. Komt zijn tegenstander daar tegen ingevallen. De rechtse buiten bij Hereveen, Rayif van La Parra dreigt hem voorbij te gaan. Steekt hij hard zijn benen zo tussen die ja, bewegende benen van zijn tegenstander. En dat is absoluut een gele kaart waard. Maakt al in de eerste helft een overtreding op de rand van zijn strafschopgebied. Meijers, de houdt rkz Dus Ado met zijn tienen ook gewisseld. Beugelsdijk is achterin gaan spelen. Er is een voordeentje uitgegaan van Duinen. Ondertussen drie keer buiten spel gezien een paar minuten geleden in drie minuten tijd. En de gemoederen lopen wat dat betreft hoog op. Want Ado probeert op alle mogelijke manieren nu het tempo eruit te halen. Kevin Visser staat nu aan de zijkant klaar. Om er ook nog maar even bij te komen voor Kevin Jansen, de man van het prachtige schot. In de eerste helft van de wedstrijd, Torenstra komt toen de 2-0 voor ADO aantekenen. En wat gebeurt er veel, maar de achterstand voor Heerenveen is nog altijd daar. Het is 3-1 voor ADO, ondanks verwoede pogingen van Heerenveen. En daar moet je respect voor hebben om er iets aan te doen. Nog spannender is het in Venlo, want daar is het verschil maar één puntje. Richard. Ja, door een doelpunt van Novor, de Nigeriaan die Bergkwamp is komen aflossen in de tweede helft. De 71ste minuut, 1-2 dus de tussenstand in de koel. En wat kan VVV dan verder nog in de laatste 19 minuten van deze wedstrijd? NEC dat misschien wel deze wedstrijd gaat winnen als dat gebeurt de derde uitoverwinning op rij. Want tot nu toe in dit seizoen doet NEC het vooral buitenshuis uitstekend. Met een overwinning tegen Pexwolle. vorige week, of twee weken geleden moet ik natuurlijk zeggen. 4-0, 2-0 in Heerenveen en nu dus ook op maar VVV dringt aan. Nu weer een aanval over de linkerkant. Maar dat wordt dan heel slordig opgelost door uh, Joppen. Goed verdedigd ook door Snow. Scheidsrechter ernaartoe. 1-2 dus de voorsprong in het voordeel van NEC nog steeds. En we gaan naar Frank fijn Feyenoord tegen Pexvolle. Half uur onderweg. Het is nog 0-0. Feyenoord had eigenlijk al wel een goal moeten maken. Daar hebben ze de kansen voor gehad. Het is nog niet gelukt in deze wedstrijd. Zwolle een paar mogelijkheden. Vooral via Mokhtar gehad. Die zal nu gezocht gaan worden. Nee, Afdic is de man die gezocht wordt. Maar het is Martins Indy die gevonden wordt. En dus moet Feyenoord kunnen uitverdedigen. Dat lukt alleen niet. Die bal blijft dan net voor de verdediging liggen. En dan kan Zwolle gewoon doorvoetballen aan de linkerkant van het veld. Moet Vormen nu gaan verdedigen. Mokhtar. Die uh, daar zijn tegenstander probeert uit te spelen. Dat lukt in eerste instantie niet. In tweede instantie ook niet. En dan kan Feyenoord uiteindelijk gaan gooien. Omdat Zwolle de bal niet binnen de lijnen uh, kan houden. Via Bart van Hintem aan de rechterkant. Dus de ingooi nu. Jan Maat gaat zich daar uh, tegenaan bemoeien heeft natuurlijk een mooie week achter de rug door bij het Nederlands elftal te mogen voetballen. Alleen het enige minpuntje voor hem was dat hij bleek het niveau niet echt aan te kunnen nog. En in ieder geval niet in die eerste wedstrijd tegen Turkije waarin hij mocht spelen. Maar nu weer gewoon terug in de Kuip. En daar als tot nu toe misschien wel een van de gevaarlijkste aanvallers te boek staand. Maar vandaag heeft hij nog niet aanvallend echt een rol kunnen spelen. Dat hoeft ook niet echt want Verhoek staat natuurlijk voor zijn neus. zwollen opnieuw een lange bal van Lachman richting Afdiets. Die legt hem nu goed neer voor Gravenberg. Aanname is nou ja, half goed, zullen we maar zeggen. Aan de linkerkant Mokhtar dan gevonden. Nog maar weer eens een keer tegenstander opzoeken. Toch wel naar binnen trekken. Bal bij de tweede paal neerleggen en daar grijpt Lamproo goed in. Het is eigenlijk de eerste keer dat hij echt een beetje moet ingrijpen. Natuurlijk heeft hij wel eens een schot van Mokhtar tegen moeten houden. Maar dat was niet al te ingewikkeld. Dit was het moeilijkste voor Lamproo. En zo ingewikkeld was het niet. Na 31 minuten 0-0 in de Kuip. Degene die vanavond wint, ook al gaat het nergens om, en niet, die geeft natuurlijk wel een klein tikje... Ja, heel klein, uh, Ronald. Het zou meer zijn geweest als het uh, in zeven innings. Bijvoorbeeld een uh, overwinning voor Nederland of voor Italië zou zijn. Aha. Nu zitten we al in de tweede helft van de zeven innings. Het staat nog altijd 3-3. En Italië is aan slag. De nieuwe Nederlandse werper is Berry van Driel. Omdat uh, vorige in asjes uh, twee honkslagen op rij tegen kreeg. En uh, dus hebben de Italianen het eerste en tweede honk bezet... met een hele goede slagman, Chris Colabello, aan slag. Een uh, Amerikaan, maar met uh, Italiaanse roots, zoals zijn achternaam al... Uh, doet vermoeden. Speelt bij de, uh, in de AAA-organisatie van de Minnesota Twins. En kan heel goed slaan. Kijken of Barry van Driel iets uh, tegen deze man kan uitrichten. Met zijn eerste twee ballen, in ieder geval niet. Want het waren twee wijdballen. Nemen we nog één balletje mee. Want die Colabello die wil uh, graag. De eerste honkman die bal een flinke jetser geven. En dat zou betekenen met het eerste en tweede honkbezet. dat er punten zouden kunnen gaan komen voor Italië. De werper van Driel met zijn pitch. De bal wordt geraakt, maar gaat fout. Over de omheining. En dus staat die Colabello nog steeds aan slag. met twee wijd en twee slag. En één en twee bezet in de eerste helft. nee, tweede helft al van de zeven inning. Ja, ja, daar is hij dan. De gelijkmaker. VVV scoort weer via no War. Fout achterin bij NEC. Yvender Snow blundert. En VVV steekt die bal dan weer richting de Nigeriaan. Die gaat alleen op Babos af. En zo is de spanning helemaal terug hier in de koel. Cool. 2-2. 4-1 voor FC Twente. Robert Schilder met zijn tweede goede aanval... waar onder meer Lucas Tanjo's en Tadic bij betrokken zijn. En zo komt Twente op 4-1 in Tilburg. Ja. Ja, Willem Jansen maakte 5-1 voor FC Twente. Nu is, het, is de beer los. Willem Jansen staat koud in het veld bij FC Twente. Is gekomen voor Gutierrez. Het is een rebound overigens. Want het eerste schot kreeg Mul nog wel onder controle. Althans, hij kon wel een hand tegen de bal krijgen. Maar kreeg de bal niet onder controle. En daar vallen de bal uiteindelijk voor Willem Jansen. Het begint allemaal aan de linkerkant. Daar wordt de paas gegeven door Chadli. En vervolgens is daar wie schiet daar. Ja, dat is moeilijk te zien. Ik denk dat het uh, Tadic is geweest die uiteindelijk de bal schoot. Nou, de redding was er. Van uh, Mul en dan is de terugspringende bal. Een makkelijke prooi voor Willem Jansen. Even daarvoor overigens die mooie combinatie. Die begon aan de rechterkant van het strafstomgebied. Bij Castanjos speelde Talits Maar die uh, stond eigenlijk een beetje met de rug naar de goal. Legde de bal terug aan het Harde knal van Robert Schilder. En dat was uh, de vierde van uh, FC Twente. Twente dat even zo'n periode had dat het het eigenlijk wel geloofde. In die periode ook uh, een doelpunt tegen kreeg. McLaren langs de kant woest en, en, en, en aanmoedigend en motiverend. Nou ja, Dat heeft het uh, elftal van uh, de Engelsman in ook wel opgehaald. 2-0 in korte tijd. Nog 10 minuten. Hier is het al klaar. 5-1 voor FC20. 2-2 is het bij VVV NEC. En dus spannend, Richard. 79e minuut vrije trap aan de rechterkant van het veld. VVV met Van Haren die kijkt uh, wie meegaan vanuit uh, achterin. Dat zijn natuurlijk ook uh, Saip, de centrale verdediger. De bal wordt getrapt, maar helemaal uh, niet goed dit keer. En achterin opgevangen door NEC. De bal gaat zelfs over de zijlijn. Er is volop gewisseld de afgelopen minuten. Paulson is erbij gekomen voor Roorda, bij NEC ook ten voorde voor Platje. De een voor de andere spits. Dus Linsen uh, is erbij gekomen bij VVV voor Turk. En uh, VVV gaat natuurlijk. ...op jacht naar de 3-2, naar de eerste overwinning misschien wel van dit seizoen. Het schot van Otsu, de Japaner die we nog niet zoveel hebben gezien in de tweede helft. In de tachtigste minuut ruim over het doel bij Babos. Maar het is duidelijk dat VVV aanzet, dat VVV wil en dat VVV nu de betere ploeg is in deze wedstrijd. Eigenlijk had NEC alles onder controle. Toen Platje de 0-2 maakte, leek er toch heel weinig aan de hand. Maar de eerste kans in de tweede helft voor NEC of voor VVV was meteen raak met de kobbel van... Novor en daarna zelfs de 2-2 opnieuw. Novor. Een gouden wissel dus van Lokhoff. Nu is het NEC dat even het balbezit heeft. Maar VVV zit er fel bovenop. Er wordt gejaagd door Novor. Maar dit keer komt de ploeg van Pastoor er aardig uit. Met Kolbijk. Dan mislukt de steekbal weer naar Roorda. En is het dus vooral VVV dat het balbezit heeft. In de slotfase van deze wedstrijd. 2-2 en inderdaad vol op spanning dus. Fijn dat goede kansen gehad tot nu toe, Franky Light. Nou, de beste tot nu toe is net voor pluim. Goeie dag, zeg. Hoe hij die, die solo uiteindelijk inzet vanaf randjes strafschroepgebied. Ik geloof dat hij twee keer op Matthijs en één keer langs in die gaat. En dan heeft hij vrije doortocht naar Landproe. En schiet hij de bal net voor langs de goal van Feyenoord. De grootste kans van de wedstrijd. Dus ineens voor FC Zwolle. Voor FC Zwolle, voor Peck Zwolle. Trap ik er ook in. Net als allemaal collega's hier voorafgaand in deze competitie tot nu toe. Peck Zwolle dus heeft een goede kans gehad. Het is nog 0-0. Na bijna 40 minuten voetballen in de Kuip heeft Feyenoord inderdaad ook goede kansen gehad. Via Schaken. Maar ook Verhoek heeft al een goede schietkans gehad. En ook zij hebben nog geen doelpunt weten te maken. Zwolle doet eigenlijk wat je tot nu toe. Wat ze zelf hebben verlogen. Dat ze zouden gaan doen. De 0-0 koesteren. En dan maar hopen dat ze die voorlopig. In ieder geval tot het rustsignaal kunnen volhouden. En dan stiekem misschien nog wel een doelpuntje maken. Het zou pluim bijna lukken. Nu gaat de bal over de zijlijn. En kan Zwolle gaan ingooien. Dat gaan ze doen. Via Van Hintem. De hoogte van de middellijn dreigt naar voren. Maar als altijd kijkt hij dan vervolgens naar achteren. Kan ik daar misschien de bal kwijt? Nee, Aafjes staat daar in de dekking. Dan moet hij wel naar voren en gooit hij hem dus rechtstreeks naar Jan Maat. En kan Feyenoord gaan uitverdedigen. Dat lukt niet goed via Immers. Kan Zwolle overnemen bij Broersen Immers krijgt dan de bal uiteindelijk weer terug. Omdat Klaas daar uitstekend mee verdedigt. Bal opnieuw over de zijlijn, maar nu mag Feyenoord gaan gooien. Jan Maat gaat het doen tegen de middenlijn aan aan de rechterkant. Dus voor uh, Feyenoord, hij smokkelt nog een paar meter. Hij moet wel naar voren toe gooien natuurlijk van zijn trainer. Want daar loopt hij vlak voor. Moet hij vooral niet wagen om naar achteren te kijken. En dan uh, Feyenoord met veel ruimte over de linkerkant. Nelon, kan die in schietpositie komen? We kunnen naar Tilburg, Ronald. Willem 2 doet wat terug via een debutant, 17-jarige aanvaller, Jeroen Lumu. Hij krijgt de bal aangespeeld vanaf de linkerkant. Dit is een uitstekende aanval van Willem 2. Piquet, die weg is bij alles en iedereen, op de linkerpunt van het trafsoepgebied. De bal met gevoel richting de tweede paal stuurt. En daar staat dan Lumou die zijn, ja, zijn debuut dus bekroont met een doelpunt. Niet dat het er heel veel toe doet, maar het gevoel zal goed zijn, vooral bij deze aanvaller. 2-5, nieuwe tussenstand in Tilburg. Ik denk dat het ook niet tegen het team teamhandracht naar. Nee, maar er zijn toch wel wat serieuze problemen. De klok loopt maar door en staat op 85 minuten. Maar de wedstrijd ligt zeker al 3-4 minuten stil. Omdat Christian Supusepa begonnen als centrumverdediger. Maar na het uitvallen van Meijers, spelend als linksback op de grond wordt geholpen. Aan zijn nek. En die schijnt ondersteund te worden door zo'n soort van brees. Er zitten al minutenlang 7-8 mensen denk ik, van de EHBO en het Rode Kruis om deze Supusepa heen. Een duel waarbij die Van La Parra die op hoge snelheid wil passeren, opvangt. Het zou me niet eens verbazen als hij dat expres heeft gedaan. Maar het maakt voor het verhaal niet zoveel uit. Hij raakt flink geblesseerd. Is op papier ook al vervangen door Malone, nou het spelen van Almere City. Want daar kwam deze Malone voor dit seizoen vandaan. Maar ze zullen dan heel voorzichtig moeten gaan proberen om uh, Christian Sepa op een van de twee de oranje of de blauwe bankaren te krijgen... Echte paniek is er volgens mij niet. Het is wel vervelend om naar te kijken omdat het zo lang duurt... en je eigenlijk deze Christian Soepusepa nauwelijks of niet ziet bewegen. En de beelden geven ook geen uitsluitsel, omdat er dus zoveel mensen om hem heen zitten. Spelers op het veld zijn allemaal voor de rest rustig en uh, kijken van afstand toe. En ja, Wat dat betreft geeft dat de burger wel wat moet. Maar het zal niet toch een keer gebeuren dat je echt naar iets vreselijks zit te kijken. Het was een uh, bikkelhart duel, geen hard duel, maar de botsing, laat ik het uh, goed zeggen... Was hard. Van La Parra loopt vol aan tegen Supusepa. Die misschien wel expres bleef staan om de aanval te onderbreken. Maar ja, dit gun je natuurlijk ook niet. Dat mogen volledig duidelijk zijn. Ik denk dat hij inmiddels op een brancard wordt gedragen. En ben benieuwd hoe lang deze Christian Supusepa eruit zal zijn. Veel blessuretijd zo meteen in ieder geval. 3-1, dat wel voor ADO Den Haag nog. De spanning in Venlo, Richard. Ja, NEC bouwt op met Smos. Goed gedaan van voor. Dan de combinatie zoeken met George. In het strafsopgebied bijna nu van VVV. George heeft een actie. Natuurlijk in huis bij de 2-2 stand. De achterlijn halen voorzet. Maar die bal is over de achterlijn geweest. En dus in de 85ste minuut kan de bal naar de keeper van VVV. Heiman, de Duitser die hem snel klaar ligt. Want natuurlijk heeft VVV haast. Teruggekomen van een 0-2 achterstand. Twee goals van Novor. De spits die er in de tweede helft bij kwam. En Lokhoff die dirigeert zijn man. Nog maar eens naar voren. Ronald. Een doelpunt voor FC Twente. Alleen komt hij op naam van een speler van Willem II. Ik denk dat het Haastroep is die de bal als laatste raakt. Voorzet vanaf de rechterkant van Willem Jansen. Geen Twente-speler in de buurt. Wel teruglopende Willem II-verdedigers. Dan moeten we even kijken of het inderdaad... Ja, het is Haastroep die de bal als laatste raakt. En zijn eigen doelman verrast. En zo wordt het 6-2. En uh, roep ik nog even in herinnering, Ronald Boot. dat jij mij nog hebt verweten dat er zo weinig <laughs> werd gescoord in de Tilburg. Gaan toch in deze Mooi bewaard, Ronald. Dit hebben we goed gemaakt, dacht ik. <laughs> Toch? Ja. Nou ja, dan ga ik hetzelfde <laughs> tegen Frank zeggen. In de hoop dat uh, straks Feyenoord-Pek uh, Svolle in de tweede helft een doelpunt de festijn wordt. Ja, dat hopen we met z'n allen natuurlijk. Want 0-0 uh, bij Rusland we hebben we wel een paar kansen gezien. Maar de wedstrijd kwam wat moeizaam op gang. We zitten in de laatste minuut, officiële speeltijd, vrije trap. Voor uh, Zwolle, Aschente staat daar achter de bal. Legt hem bij de tweede paal neer. Daar komt niemand aan, behalve Lamprou. Dat is maar goed ook, want anders verdijnt hij zomaar in de goal, die bal. En dus een uh, goede redding. Hoewel, hij staat gewoon achter de bal en vangt hem op. Zoals het hoort te gaan als hij die bal van zover ziet aankomen. Van de jonge Griek, en, uh, onder 21 international, die vandaag dus debuteert voor Feyenoord in de Nederlandse competitie. En Feyenoord kan rustig uitverdedigen. Martin Zindi doet dat ook letterlijk rustig aan met naast zich former, Die hebben we nu inmiddels drie 1-2'tjes achter de rug. Gaan ze het nog een keer doen? Ja, vier 1-2'tjes hebben ze achter de rug. Dan maar het spel verplaatsen van de rechter naar de linkerkant. Nee, dat doen we ook niet. Gaat hij 1-2 doen met Klaasie, Martins die nu. En dan toch maar het spel verplaatsen naar de linkerkant. Nelom vangt daarop. En aan de zijlijn kan die schaken inspelen. Die komt de bal even ophalen. Terugleggen naar Nelom. Dan diep gaan. Heeft geen zin. Bram van Polen weet inmiddels hoe dat werkt. En dus zijn we weer bij Martins Indy beland. Die nu maar met ballen al de middellijn oversteekt. dan de ruimtes heel erg klein maakt. Daar staat Zwolle te wachten. Met de achterste linie tegen de eigen 16 aan. En dan gaat de bal zomaar over de zijlijn. Is Verhoek te laat met die bal daar vandaan halen. In de combinatie met Jan Maat. ...en kan Zwolle gaan ingooien. Het verloopt tot nu toe allemaal keurig volgens het scenario... ...zoals Zwolle dat bedacht heeft. Dat wilde graag eh, bij tijd en wijle druk zetten op de bal als Feyenoord die had. En dat hebben ze af en toe gedaan. Ze hebben verder het tempo uit het spel gehaald. Ook nog een hele grote kans gecreëerd die ze eigenlijk hadden moeten maken. Maar daarvan heeft eh, Feyenoord er ook een paar gehad die ze eigenlijk hadden moeten maken. Alleen is dat tot nu toe dus nog niet gelukt. Nog maar weer eens een ingooi. En nog maar weer eens Van Hintem die dat dan gaat doen. Nu wel naar eh, voren. Afdiets daar eh, aangespeeld... Moktar, Moktar, één tegenstander voorbij. Dan de 16 in. Moktar achterlijn halen. Kan hij nog aan iemand voorgeven? Kan hij de bal überhaupt binnenhouden? Dat laatste lukt dan weer wel. Voorgeven, dat lukt niet. En dan kan Feyenoord eruit komen. Met de lange haal naar Pelle. Maar uh, daar hoef je niet van te verwachten dat hij iets gaat doorkoppen. Laat zijn tegenstander het duel winnen en zo de bal over de zijlijn gaan. En dan kan het hele spel zich weer langzaam opschuiven. In de richting van doelman Danny Windjes, die een uitermate onzekere indruk uh, maakt. In de goal van FC Zwolle. Alle ballen tot nu toe loslaat. Als er een tegenstander een klein beetje in de buurt is. dan heeft hij helemaal niets vast. Nu is het Schaken. Schaken, Nederland. bal goed neerleggen bij de eerste paal. Daar is former net iets te laat. En Pelle was alweer onderweg richting de tweede paal. omdat Vormer er daaraan kwam. En dan houdt Feyenoord een hoekschop over. Opnieuw Vormer. deze keer maar een korte corner. want die lange corners tot nu toe. die werkte nog niet helemaal. Krijgt hem weer terug. geeft hem voor bij de tweede paal. Pelle! Ja! Hij moet wel koppen en dat doet hij dan ook. En dan twee meter naast gekopt met de goal van uh, FC, het FC zegt het weer, Pek Zwolle. Dat is de laatste keer dat ik FC zeg vandaag. Dat heb ik al in ieder geval beloofd. Verder kan ik u uh, zeggen dat het 0-0 is in de Kuip tussen Feyenoord en Pek Zwolle. Ik hou je eraan. VVV NEC, hoe lang nog Richard? Nog uh, één minuut, plus uh, ik denk drie extra in de blessuretijd. De bal ligt bij Babos, die trapt hem ver richting uh, de eenzame spits uh, Ten Voorde. De bal gaat richting uh, George en dan via Koolwijk met een omhaal alsnog richting Ten Voorde. duel wordt achterin gewonnen door uh, Forstemans, die krijgt hem dan voor zijn linker. Speelt de bal hoog richting uh, Noor. Natuurlijk de man van de wedstrijd met twee goals in de tweede helft. Het is duidelijk in deze slotfase NEC tevreden met het uh, gelijke spel... Tenminste, als het zo blijft en VVV natuurlijk logisch als je voor eigen publiek speelt en terugkomt in de wedstrijd, gaat vol voor de winst. En inderdaad, drie minuten komen er nu bij in deze wedstrijd. Die leuk is geworden, die open is in de tweede helft, zeker na de gelijkmaker natuurlijk van de Nigeriaan Novor George. Gaat hij het duel winnen op de helft van VVV. Dat gebeurt, want hij krijgt volgens mij de vrije trap mee. Linsen beklaagt zich bij Del Verriere, die met veel gele kaarten in de tweede helft de wedstrijd probeert op orde te een vrije trap dus inderdaad voor NEC met Kolwijk. Een van de beste spelers bij NEC in deze wedstrijd. Leidt heel erg weinig balverlies. En neemt dan uiteraard de tijd voor die vrije trap. Want met de 2-2 gelijke stand wil NEC denk ik graag de bus in richting Nijmegen. Het muurtje van NEC of van VVV moet ik zeggen. Twee, drie man gaan daar staan. De wisselmogelijkheden uitgespeeld door beide trainers Lokhoff en Pastoor. Die zenuwachtig staan te coachen langs de zijkant van het veld. En dan komt eindelijk die vrije trap van NEC van Koolwijk in het strafsopgebied En dan in de doelmond weggehaald door Ze Uitbraak nu misschien voor VVV via Otsu. Dat wordt weer een gele kaart. Nu voor Leroy George van NEC terecht. Die gaat daar heel onbezuist in. En zo in blessuretijd blijft het vooralsnog hier in Venlo bij 2-2. Maar wie weet, wie weet. Nou oké okay, Ronald, ik zal nooit meer iets zeggen over jouw scorend vermogen. <laughs> nee, dat mag je nooit meer ter discussie stellen. We zijn er bijna klaar mee hier nog nou, anderhalve minuut. Nee, minder nog een minuutje van de extra tijd. En dan is het klaar. Is het uiteindelijk een tamelijk simpele overwinning geworden voor FC Twente. Dat dus in de slotfase nog even gas geeft. Op het moment dat Willem 2 gebroken is. En nog even wat doelpunten toevoegt aan het geheel 6-2. Overwinning dus van FC Twente. Mul speelt de bal nu in één keer in de voeten van Willem Jansen. Maar die staat wel halverwege de helft van Willem 2. Wordt fel op de huid gezeten door Haamhout. Die de bal verovert. Vervolgens Wiskelhof uh, uitspeelt. Ja, die Lumoen wil nog wel weg. Oh, de paas leek goed. Maar er zit uiteindelijk braafheid uh, tussen. Twente gaat uh, nog één keer richting uh, de goal van uh, Mul met uh, Brama. Brama kijkt. Nee, het hoeft niet meer uh, zo heel erg nodig iets nog is die een fantastisch schot overigens nog. 0 tot een redding dwong al even geleden. Jansen nog met een voorzet die half verwerkt wordt. Schilder, nee, komt niet tot schieten. Moet ook weer terug naar Brama Brama op het middenveld naar Schilder. Gaat nu wel proberen met het linkerbeen van afstand. 0, half en daar is de rebound voor Castanjos. En dan zou hij de zevende gemaakt hebben. Waarde niet dat de vlag omhoog gaat voor buitenspel van de spits van FC Twente. Wegreef gaat de bal halen. 6-2, Wint Twente. Samenlijk eenvoudig, dus Intel. Kijk of er toch nog een winnaar komt in Venlo, Richard. 45 seconden nog, denk ik, in deze wedstrijd. De voorzet van Conboy aan de linkerkant van het veld tegen het aan van Joppen. De rechtsback van VVV, Corner nog voor NEC. Twee tweede stand. Spannend dus in de blessuretijd van deze wedstrijd. NEC dat zo vroeg een voorsprong nam Breuer. En toen platje 0-2, 0 voor met twee goals in de tweede helft. Bracht VVV terug in de wedstrijd. En nu de corner die getrapt wordt door Conboy. Weggehaald in het strafzopgebied door VVV. Dan via voor komt de bal terug bij Ten Voorde. Het schot, nee, wordt geblokt. Klokt door VVV uitstekend net op tijd door Sijp. En dan gaat de bal over de zijlenk. en krijgen we nog een ingooi voor NEC. Het zal het laatste wapenfeit zijn. De laatste aanval denk ik van deze wedstrijd hier in de sfeervolle koel. Nog een keer Koolwijk gooit de bal richting het strafschopgebied. Weggekopt door Linsen. Nog een keer ingebracht achterin door Van Eijden. Maar dan hoeft het niet meer. En zegt Del Verrière, de Belgische scheidsrechter. Het is voorbij 2-2 in Venlo in de koel. En VVV komt dus knap terug in in de tweede helft met twee goals van de Nigeriaanse spits Novor. En pakt in elk geval een puntje in deze wedstrijd tegen NEC uit Nijmegen. Drie wedstrijden zitten erop. Ajax, RKC 2-0, Willem 2 FC Twente 2-6 en VVV NEC 2-2. Dan gaan we naar Heerdeveen-Ado. Hoe is het met Supersepa enig idee, Rachman? Nou, stand is in ieder geval 3-1. Dat als eerste zal er wel een minuutje of vijf extra tijd bijkomen. Elf in totaal. Ik denk dat er geen sprake is van paniek, want uh, zo reageerde men op de bank bij ADO niet toen hij werd afgevoerd. Onder een klaterend applaus overigens van de tribunes van het Abel lenstra stadion. Ik heb alleen wel gezien dat de Haagse teamarts Ed Beeftink sinds jaar en dag, decennia lang, dat hij zijn collega van Herenveen erbij heeft gehaald. En dat geeft de burger weinig moed. Het zal ernstig zijn met Christian Supusepa, Die zich mede door blessures eindelijk een basisplaats had verworven bij Adel Den Haag. Een botsing met Van La Parra. En dat gaat vermoedelijk lang duren met problemen aan de nek in eerste instantie geconstateerd. Van La Pada voor Heerenveen. 3-1 de stand in de wedstrijd. Dik en dik in de extra tijd die in totaal 11 minuten duurde. Van La Pada en Beugelsdijk de derde linksback van Ado in dit duel achterin aannemen. En schieten maar. En dan bijna nog via de voeten erin via de ridder de poging van Heerenveen. Maar een prima redding van Coutinho op de doellijn van een meter afstand geschoten. meter of vijf afstand, pardon. Door Daniel de Ridder, van wie ik vind dat hij wel actief is. maar er zit niet zo heel veel diepgang in zijn spel. En dat zou toch wel bij zijn positie op de vleugel moeten, eigenlijk. Vrije trap voor Herenveen op dat halve cirkeltje daar bovenop het strafzopgebied. Het momentum is al lange tijd voorbij voor Herenveen, zo halverwege de tweede helft. Waren er mogelijkheden, waren er kansen, was er heel veel druk, zoals hij er eigenlijk. In de tweede helft wel veel is geweest, maar op de uitbraak was Ado een minuut geleden toch weer gevaarlijk. Cherry met een mooie bekeken bal vanaf de linkerflank. Heel actief Cherry goed spelend, maar hij raakt de verre paal buiten bereikt dat wel van Nordveld. Maar dus geen 1-4, Ado leidt met 1-3. Vrije trap met achter de bal Daniel de Ridder. Nog altijd kijken of hij zijn persoonlijke succesje dan nog kan halen. In deze hele nare avond voor Herenveen. Nou, dat geldt natuurlijk ook een beetje met die blessure voor Super voor Aden-Den Haag. Daar is de trap boven op de kruising. Nog wel via een van de spelers in de muur volgens mij. Maar daar wil scheidsrechter Ketting niet aan. Nou, hij zal het vast goed gezien hebben. Hij was het ook die al eerder een rode kaart en een strafschop introk. Nu wel geel in huis voor Coutinho. Ja, eerlijk is eerlijk, Ado Den Haag heeft heel veel moeite gedaan om de scheidsrechter uh, boos te maken. Met heel veel tijdrek. Aan dat blessuregeval kon men natuurlijk niets doen. Maar voor de rest heeft Ado heel veel tijd gerekt. En ja, uiteindelijk wel met succes. Want de ploeg van Marie-Steijn leidt met uh, 3-1. Het is uh, de eerste kaart voor uh, Coutinho volgens mij, van dit seizoen. Zijn ploeggenoten Holla en Meijers twee keer gingen hem in dit uh, duel voor. 3-1. Ado Den Haag gaat winnen bij uh, Heerenveen in het Habalinstra-stadion. Eerder vanavond eindigde Ajax tegen RKC in 2-0. Beide goals vielen na rust. Frank Snoeks praat na met de trainer van Ajax. Als je naar een heel goed restaurant gaat als dit... dan hoop je eigenlijk altijd dat de kok zich een beetje extra uitslooft. Is dat gebeurd, vind je, vanavond? Ja, maar dan heb je ook meestal twee tegenstanders voor nodig. Hè? Eén tegenstander is toch meer dan genoeg? Of nou ja, een tegenpartij die ook mee wil voetballen natuurlijk. En ik denk dat je, als je de eerste en de tweede helft ook bekijkt... Dat je een tegenstander is RKC, die heel erg inzakt, en dan moet je kansen creëren. Dan moet je geduld hebben. Ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. We hebben eerst helft volgens mij 300% kansen, in ieder geval 200% kansen gecreëerd. Als daar er één van ingaat, ja, dan zullen zij meer moeten komen. Dan krijg je waarschijnlijk meer ruimte, dan krijg je meer spektakel. Maar ik ben tevreden hoe wij de eerste helft gespeeld hebben. Ik denk dat, misschien dat het af en toe de qua balsnelheid wel van links naar rechts of van rechts, rechts naar links sneller kon. Maar we waren geduld, we hadden veel beweging. En ja, ik ben daar zeer tevreden, ook, ook in, de, in de omschakeling. Hoe wij proberen zo snel mogelijk die bal weer te veroveren. Nou, dat hebben we eigenlijk gedaan. En dat heb ik ook in de rust gezegd tegen de jongens. Je moet uh, geduld hebben, maar wel met een goede hoge balsnelheid. En dan komen die twee kansen waarschijnlijk, of drie kansen komen er weer. Want ze zullen vermoeid raken. Nou, dat uiteindelijk uh, maak je dan het verschil. Je had vanavond uh, één debutant en een soort van debutant. Paulsen, Babel, hoe tevreden ben je over die twee? Nou ja, Christian om te beginnen heeft het denk ik heel goed naar behoren gespeeld. Uh, goed controlerend, ook zijn uh, bijdrage bijvoorbeeld in een paar mooie aanvallen... Uh, diepteballen, wat net geen gevaar op uh, leverde de eerste helft. Hij gaf eigenlijk twee assists, alleen ja, dan moet hij er wel in. Anders ja, kun, dan, dan zou je hem moeten tellen. In ieder geval, uh, hij ziet dat in ieder geval. Uh, dat, is, uh, dat is ook een wapen wat hij dat ook heeft om dat overzicht tenminste te hebben. En ja, over Rijnbaal wel ben ik ook tevreden, hij heeft een helft gespeeld. En bij de beide posities waar ik hem graag zien, uh, wil zien, uh, is hij uit de voeten gekomen, uh, heel goed uit de voeten gekomen. Als ik je zo beluister, was dit een hele mooie werkdag.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 ja, dat loopt maar en dat loopt maar. Ik zie nu wel, schrijf, zegt de ketting, naar Gino Coutinho toe gaan. De doelman van Adel Den Haag, die met zijn ploeg dus wint, want het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Een curieuze wedstrijd, een boeiende wedstrijd, een nare wedstrijd voor verdediger Supusepa. Met zijn zware nekblessure. Maar Ado ja, haalt al uit in acht minuten tijd. Drie keer raak voor de pauze. 3-0 bij de rust. En dan komt Heerenveen wel. Maar hoe langer de wedstrijd duurt met de onderbrekingen die er zijn. Dankzij dus aanhalingstekens Ado Den Haag ook. Uh... Wordt het op een gegeven moment ook met de moed der wanhoop naar voren en een fluitconcertje zojuist. Ja, dat kun je uittekenen als, dat, uh, als je zo'n uitslag op de borden zet. 3-1 winst voor Aden Den Haag op bezoek bij Herenveen En weer geen winst voor Herenveen in de competitie dus. Ajax-LKC eindigde in 2-0, VVV-NEC in 2-2, Willem II FC Twente in 2-6... en Heerenveen-Ado dus in 1-3. En de late wedstrijd is Feyenoord-Pekswollen... en daar is het rust en de ruststand is 0-0. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich officieel gekwalificeerd... voor het EK van 2013. Oranje versloeg in Jusni. het thuisland Oekraïne met 3-2. De bondscoach is Guido Vermeulen en hij is nu aan de telefoon. Um, een 3-2, was het erg spannend, Guido? Ja, het was een spannende wedstrijd. Ja. Wij, uh, zij begonnen erg sterk, dus wij verloren de eerste set. Daarna kwamen wij goed terug en uh, uiteindelijk werd het een 2-2 en wonnen wij de vijfde set. Ja, die vijfde set, 15-11, uh, dat was uh, niet tenenkommend of wel? Nee, het was, uh, ja, het was een beetje vechtvolleybal van ons. Moest moest echt in de wedstrijd bij. Er was heel veel publiek, herrie, alles een beetje tegen zoals het hier hoort. Uh, en ik ben ook wel blij dat we na 2-2 gewoon die vijfde set uh, goed gewonnen hebben. Ja, jullie hebben tot nu toe alle wedstrijden in de kwalificatie gewonnen. Morgen nog een wedstrijd tegen Griekenland. Die wil je per se neem ik aan ook winnen, hè? Ja, tuurlijk. Het is ook de laatste wedstrijd uh, van het seizoen. Daarna gaan alle speeltjes naar de clubs terug. Dus we willen gewoon goed afsluiten. met elkaar. Geeft dit nou goede hoop voor het EK? Jazeker, want we zijn uh, ook met een verjonging bezig. Dus er staan een hoop uh, nieuwe meiden in het veld. Al uh, sinds dat de Olympische Spelen niet gehaald werden, Dus dat is mooi om te zien dat, uh, dat nu de nieuwe meiden dat uh, ook bolwerken. Ja, er was natuurlijk mentaal nogal wat uh, te doen uh, nadat de Olympische Spelen niet gehaald werden. Heb je dat allemaal kunnen oplossen met iedereen? Ja, dat is, dat is, dat is ook logisch denk ik. Als de meiden zo lang bezig zijn om een doelmatig te streven en dat haal je niet. We hebben de oudere meiden wat langer rust gegeven. Die, die hebben dat nu weer uh, goed opgepakt. En we hebben hier nu een mooie mix van oud en jong staan die een hoop uh, jaren voortgaan. En er zijn geen oudere spelers die eerder gezegd hebben van... nou, ik scheid er mee uit, want ik zie het niet meer zitten. Die nu zeggen van, nou, ik wil misschien er toch nog een keertje over denken. Of denk jij er dan niet meer over? Oh jawel, dus de dat staat altijd open voor iedereen. Dus van de winter ga ik weer bij iedereen langs. En uh, pijlen en polsen hoe de stand van zaken is. En kijken uh, wat iedereen wil en kan. Ja. waar wordt dat EK gehouden volgend jaar? Dat wordt een combinatie tussen Duitsland en Zwitserland. En wat zijn jullie kansen daar? Ja? Uh, nou, de Europese top die is vrij breed met uh, 7, 8 teams. En daar horen wij bij. Dus dat is altijd met poolindelingen. Uh, is dat even afhankelijk bij wie je loopt. En na de Olympische Spelen gaan heel veel teams hun teams renoveren. Dus er zijn meerdere teams die, uh, ja, die een stapje terug zullen doen. Want de oudere spelers zullen stoppen. Dus dat is eigenlijk de EK na de Olympische Spelen. Is altijd weer een, uh, een grote verrassing hoe alle teams ervoor staan. Ja, bovendien doen jullie mee aan de Grand Prix. Uh, hoe ziet dat er nooit uit? Ja, dat is fantastisch dat we meedoen, want dan spelen we gewoon met de wereldtop. Dus ook tegen de, de Olympisch kampioen in Amerika, alle Aziatische landen. En dat is voor de ontwikkeling van het team is dat van wezenlijk belang om dat te spelen. En dan zijn we echt een maand uh, elke weekend drie wedstrijden aan te spelen. Dus wat ik zeg, is voor de ontwikkeling van het team fantastisch. En dat nou, is alleen maar goede ervaring opdoen. dat. De... Ja, Nederland heeft zelfs een bid uitgebracht om het EK van 2015 in, uh, in Nederland te organiseren. Uh, heeft dat kans van slagen? heel veel kans van slagen. Ik weet dat we betrouwbaar voor de laatste twee zitten. En dat we eigenlijk bij de, de, de beste papieren hebben. En dat zal de komende weken uh, worden in beslissing genomen. Ja. Dus dan, hebben we, ja, dan zijn we op weg in de komende jaren hebben we 2.13 en 2.15 veilig gesteld. Met een mooi feest in eigen huis in 2015. Als dat lukt. Ja. Volleybal heeft eigenlijk een enorme dip gehad de afgelopen jaren. Uh, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Uh, komt het volleybal er weer bovenop? Nou, kijk eens. Als we die tv die EK in 2015 halen, dan hebben we een punt aan de horizon waar we naartoe kunnen werken. En dat is natuurlijk mooi om in eigen land een EK te spelen. En dat EK is ook altijd de, de eerste selectiemoment richting de Olympische Spelen. Uh, dus dat is een mooi punt. We hebben een hele jonge ambitieuze selectie. Dus als we daar een aantal jaren mee kunnen werken richting 2015, dan, uh, gloort, er weer, uh, je dat, dan gloort er weer licht. Aan ja, ja. Met <laughs> en en uh, vanavond feestje of alleen maar denken aan morgen Griekenland? Nee, we hebben we hebben al van tevoren afgesproken dat we gewoon zes wedstrijden uh, netjes gaan spelen en dat we aan het eind van de zesde wedstrijd uh, dat gaan vieren. Nou, prettig feest, mooie avond dan. Jo, dankjewel. Oké, okay. Gino Vermeulen was dat de volleybalbondscoach bij de vrouwen. We've we'll been right De eerste minuut na de rust. Het is een karambol waar Pelle geen weet van heeft. Maar hij maakt hem wel. Pelle scoort bij zijn debuut voor Feyenoord. De 1-0 direct na rust tegen Pek Zwolle. Civilized Man van Joe Cocker. Pelle of iemand anders? Wie kreeg de goal? Frank Vierleid? Ik pak hem gewoon weer af bij Pelle hoor. Zo komt hij nooit aan 15. Eerlijk is eerlijk. Maar, uh, en ook eerlijk is eerlijk. Joost Broersen raakte de bal als laatste. Hij, het is een soort van karamboltje. Pelle... Schiet. En uh, schiet de bal dan vervolgens tegen Aafjes aan. Dan komt de bal weer terug. En dan via Joost Broerse komt de bal achter windjes terecht. In de goal van uh, Pek Zwolle. Dat dus met 1-0 achter staat in de Kuip. Niet de goal gemaakt door Pelle. Hij vierde hem wel alsof hij hem gemaakt had. En uh, dat heeft zelfs... Uh... Houtman de spieker ertoe verleidt om heel zachtjes toch zijn naam te noemen. Maar hij gaat toch echt de goal uiteindelijk naar Broers eigen doelpunt dus. En misschien dat dit Feyenoord vleugeltjes gaat geven omdat dat direct na de rust gebeurt. In de allereerste doelpoging van de Rotterdammers nu de achterlijn halen. Daar krijgt Schaken de bal niet voor. En uiteindelijk raakt hij ook geen tegenstander met de bal. Dus kan Windjes gewoon de doeltrap gaan nemen. En nu zal Zwolle toch iets anders moeten gaan voetballen. Iets anders moeten bedenken dan wat ze Forrest gedaan hebben. Want Forrest was het vooral tegenhouden. Het veld, de ruimtes klein houden. Het tempo uit de wedstrijd halen. Maar nu moet je een achterstand goed maken. In de Kuip tegen Feyenoord. Na twee minuten, na de rust, is het 1-0 voor Feyenoord. Hoeveel is bij Nederland, Italië, Andy? Wat dacht je? Een 3-3? <laughs> ja, <laughs> nog steeds. Toen dus, uh, Bijna, want we zitten in de negende inning en uh, Nederland is aan slag. Heeft wel het eerste hong bezet, één man uit. Kurt Smit uh, had een goede hongslag. En Kalian Sams aan slag. En dat is een man die uh, hard kan slaan, zoals we weten. Heeft uh, in deze wedstrijd een twee hongslag geslagen en een keer uitgevangen in het rechtsveld. En twee keer vier weet. Uh, ja, het publiek wil nog wel leven, maar het is een erg langzame uh, wedstrijd die erg lang duurt. Bijna drie uur al bezig. En dat... Uh, uh, ja Die pitcher die er nu op staat bij de Italianen Cicatello... doet er ook erg lang over voordat hij een bal uh, gaat gooien. Nou, Kalian Sam staat er klaar voor. 3-3 uh, de stand. Negende inning. Als het na negen innings gelijk is... gaan we een tiebreak krijgen met het eerste en tweede bezet. En nul uit. En dan mag je zelf kiezen wie er aan de slag komt. Een, een absurde regel. Die echt helemaal nergens op slaat. Maar uh, blijkbaar uh, moet dat. Uh, ja, echt. Echt, echt een belachelijke Het is geen hoekbal regel. meer, hè? Ja, we worden. Nee, oud. Hij heeft niets met honkbal te maken. Uh, maar goed, uh, Kalian Sams staat aan de slag. Het publiek gaat uh, wakker worden en gaat erachter staan. Om te kijken of Kalian Sams die bal uh, een uh, hijs kan geven. Kijken of. Uh, Justin Cicatello. Ja mooi hit. Mooie ontslag. En nu moet hij gaan lopen. Kurt Smit en die is snel hoor. En sturen maar door naar thuis. Hij gaat door naar de thuisplaat. Nee, hij gaat niet door naar de thuisplaat. Hij wordt op het laatste moment tegengehouden. Maar Nederland heeft 2 en drie bezet. Met één man uit. En dit kon wel eens een puntje gaan betekenen. Normaal gesproken moet dat lukken. Want Nederland krijgt nu Wesley aan slag. Is ook een goede slagman. Je kunt ook tactisch iets doen met een stootslag. Het kan van alles zijn. Maar Nederland staat door die uh, mooie twee-hongslag van Kalian Sams. Met een tweede en derde hong bezet. En één man uit. In scorepositie in de eerste helft van de 9. Bij 3 -3 -stand. Een bij 3-3-stand. stukje verder in Rotterdam. De Kuip, Frank Vieluik. 49 minuten zijn we onderweg. 1-0 voor Feyenoord tegen Peck Zwolle. Dat uh, nu een ingooi heeft via Van Hintem. De bal naar Ascente. Goede onderschepping daarvan. Pelle wilde ik zeggen, maar daar denkt Wiedermeyer anders over. Want uh, Pelle komt van achteren. Raakt ook het been van Ascente. En dus een vrije trap voor Zwolle. Halverwege de eigen helft. De bal maar weer eens naar uh, achteren gespeeld. Lachman. Dan naar Aafjes. Aafjes die dan met de ballen al richting de middenlijn gaat. En toch besluiten te pasen. Naar de rechterkant Gravenbeek. Die in de eerste helft al zijn acties. Nou, op één na. Dat was de allereerste actie. Die was wel aardig. Maar verder alle acties aan de rechterkant daar zag mislukken. Nu draait hij goed weg bij zijn tegenstander. Op de punt van het strafschapgebied bij Feyenoord. Maar raakt hij wel weer de bal kwijt? Is het pluim die hem dan uiteindelijk terugverovert? Krijgt hem niet onder controle. Tussen drie Feyenoorders in. Is dat ook lastig? En dan Klaas met een goede bal op Pelle. Kan Feyenoord eruit komen? Via immer. Die heeft een boogballetje in gedachten in de richting van Schaken. Maar het boogballetje is niet hoog genoeg. Aafjes zit ertussen met het hoofd. En dan kan Zwolle weer overnemen. Lachman, bal breed naar Aafjes. De heren hebben even van positie gewisseld. Centraal achterin bij Zwolle. Of dat gaat helpen? Ja, Het antwoord is eigenlijk nee. Want direct na de rust scoorde Feyenoord dus via een eigen goal van Broersen weliswaar. Maar die 1-0 staat voorlopig als een huis. En is ook niet al te onterecht zal ik maar zeggen. Jan Maat. Met de, de bal breed naar Martins Indy. Middellijn oversteken, zoeken naar de vrije man. Die is er niet direct. Dan maar pellen. Met een man in zijn rug aanspelen. Die vindt dan aan de linkerkant schaken. Voorzet geven richting de penalty stip. Nee, daar gaat die bal voorbij richting randje doelgebied. is dus uiteindelijk windjes die de bal uit de lucht plukt. In plaats van dat pellen in kan koppen. En dan kan Zwolle weer overnemen. Van Hintem is het die de bal in ontvangst neemt. Draait weg bij zijn tegenstander. Wordt dan onderuit geschoffeld door Verhoek. Dat is niet echt nodig. Maar ik denk dat Verhoek er ook niet echt op rekende Dat Van Hintem weer achteruit zou draaien. Dus die had zijn been alvast uitgestoken. Vrije trap vlot genomen door uh, Zwolle. En de bal verplaatst van de linker naar de rechterkant. Daar waar Pluim nu centraal wordt uh, aangespeeld. En dan is het zoeken naar uh, Afdits. Die tot nu toe nog te weinig inbreng heeft in uh, deze wedstrijd. Wordt maar moeizaam gevonden. Daar moeten ze blijkbaar nog even aan wennen in het uh, Zwolse. Hoewel die uh, ook tegen NEC al wel een halfje, een helftje op het veld heeft gestaan. Maar dat was het helftje waar Pek Zwolle liever niet meer aan herinnerd wil worden. Namelijk de tweede helft. En die wedstrijd waarin het volledig werd weggespeeld door NEC. Vandaag in de Kuip is dat zeer zeker niet het geval. Maar wel die achterstand nu op het bord. De ingooi voor Zwolle. Broersen die de bal dan met de borst bij de hoekvlag neerlegt. En daar komt Pluimer dan niet uit. Houdt wel een hoekschop over via Klaasie. En dat zou dan vanuit de standaard situatie misschien wel wat voor gevaar moeten gaan zorgen voor Zwolle. Dat dus één hele grote kans kreeg via Pluim. Kort voor rust. Die bal had eigenlijk gewoon moeten zitten, want van zo dichtbij zo'n vrije schietkans krijgen, dan moet het eigenlijk gewoon gebeuren. De hoekschop van Van Hintem, als hij die nog even mee mag nemen, je weet het tenslotte nooit of die er zomaar ineens invalt. bal gaat voorlangs bij de tweede paal, boven op de lat, daar komt de Feyenoord toch nog goed weg. Het blijft 1-0 voor Feyenoord in de Kuip. Vier wedstrijden zitten erop. Ajax, RKC 2-0, VVV, NEC 2-2, Willem 2, FC Twente 2-6 en Heerenveen-Ado 1-3. Tot zo, na het NOS Journaal, dan horen we ook hoe Nederland, Italië, Hongbal is 1 Morgenmiddag, kwart over twaalf, Govert van Brakel met de buren. Hallo. Hallo, Frank. De gast, de koning van de ochtendradio. Even. Ja, Frank, goedemorgen. Radio-dj Edwin ja. Evers. Ja. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, ja, over doet. het geheim van een gezellig programma. Ah. Christina Aglema. <laughs>